In Feyenoord wordt massaal de bekerwinst gevierd. Feyenoord won eerder vanavond in de eigen kuip met 3-0 van AZ. Net als bij het behalen van de landstitel vorig seizoen... sprongen mensen na het laatste fluitsignaal de fontein in op het Hofplein. De politie spreekt van een gemoedelijke sfeer in de stad... hoewel er volgens RTV Rijnmond 27 mensen zijn gearresteerd. Onder meer voor het afsteken van vuurwerk. D66 wil af van bemiddelingsbureaus voor het persoonsgebonden budget...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 Als ondernemer met een Mercedes-Benz bestelwagen hoort u vast wel eens... Hé, hey, een Mercedes! Vaak is de reactie dan... Ja, en ik heb hem met voordeel. Daarom komt Mercedes met de ja en ik heb hem met voordeel weken Nu met oplopend voordeel tot 5000 euro op een nieuwe Citan of Vito uit voorraad. Ga dus deze week naar uw Mercedes-Benz Fan Pro Center... of ga naar mercedesopvoorraad.nl. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië, Specialist Travel Essence. Wilt u deze zomer iets nieuws zien...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 Klim 40 meter hoog op de Grote Kerk in Ookmaar en zie wat de kerk al 500 jaar ziet. Via Kerkraam en Luchtbrug kom je vlak onder het laatste oordeel... de beroemde geweldschildering van Van Oosane. Kijk voor het jubileumprogramma op grotekerkalkmaar.nl. Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem? Ja, secondlove.nl.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 de lijn met Robert Meder. Goedenavond, het is de avond waarop de gouden dennenappel is uitgereikt. Aan Feyenoord, want die club won twee uur geleden de honderdste KNVB-beker. En wie nam Feyenoord bij de hand? Robin van Persie. Terug naar Van Persie, Van Persie oh. met een stiftje. Wat een schitterende Goal. Van de man, de maestro en misschien wel de legende... van het Nederlandse voetbal, Robin van Persie. Doe het hier. Zometeen de reacties op de bekerfinale... die Feyenoord dus met 3-0 van AZ won. In het vrouwenwielrennen was het opnieuw raak... voor een Nederlandse renster. Anne van der Breggen was de beste in Luik-Bastenaken-Luik. En zij wint inderdaad hier weer een luikbastenakeluik. Geweldig voor de tweede achtereen volgende keer. Het is de enige die hier bovenaan de erenlijst staat... want vorig jaar werd de eerste luikbastenakeluik voor vrouwen gereden. En we gaan vanavond een verklaring geven... voor het feit dat de Keniaan Elliot Kipchoge nagenoeg elke marathon... waar hij aan meedoet, wint. Ook vandaag weer in Londen. Dit has een masterclass van marathon running. Van de grootste. Elliot Kipchoge stond standing tall, standing strong. En cruising now to another victory. Ja, tot 11 uur de nazit van de Sportzondag in Langs de Lijn. Maar we beginnen natuurlijk met de bekerfinale. Die Feyenoord wint met 3-0 van een zet. En zo pakt Feyenoord de vierde prijs in drie jaar tijd. 22 graden Celsius en broeierig warm in Rotterdam en de temperatuur loopt hier eigenlijk alleen maar op. Komt er gewoon weer een fakkel ja, de, ze worden opgeruimd maar op het moment dat ze allemaal uit het veld zijn komen er gewoon nog meer het veld op. Bizarre wettingen in de openingsfase van deze bekerfinale. AZ is de baas in de Kuip, niet alleen wat betreft het spel, maar ook wat betreft de sfeer bij de supporters. Want zij maken lawaai, de fans van AZ en bij Feyenoord blijft het. Het is zijn rust. Moet de voorzet komen, is goed. Ik kan Berghuis koppen, is de doelpunt Jawel. Doelpunt Feyenoord! Het is 1-0 in de 28e minuut. De koppel van Berghuis door een klein teamje van Jurgensen. Was hij al over de lijn of was het nog voor de lijn? En de één is zeker: Feyenoord komt. Een beetje tegen de verhouding in, dat wel. Op voorsprong met 1-0 in de wekenfinale tegen AZ. Van Persie geen buitenspel, Stiftje oh, oh niet de goal. Van Persie die maakte hem niet, hij leek het nog in te gaan. Maar van Persie weer op 25 meter van de goal. Van Persie richting 16 meter die combinatie Berghuis. Terug naar Van Persie, Van Persie oh. met een Stiftje. Wat een schitterende goal van de man, de maestro en misschien wel de legende van het Nederlandse voetbal. Robin Van Persie doet het hier de 57e minuut zet hij Feyenoord op een 2-0 voorsprong tegen AZ. Filena met heel veel tijd voor het schot. Daar komt het schot van Filena. Hij laat los. Torstra 0-3. Jens Toorstra beslist hier deze bekerfinale En uh, de spelers van Feyenoord, iedereen op de bank, die komen al het veld in rennen. Om het feest te vieren met de eigen aanhang. Voor de 13e keer gaat Feyenoord hier in Rotterdam de KNVB beker winnen. Toorstra met de 3-0. Ja, weer een prijs voor Giovanni van Bronckhorst met Feyenoord. Vorig jaar de landstitel, nu dus de beker. Joep Schreuder ving hem blijer van Bronckhorst op. Ik heb ook de jongens gezegd dat, dat topsport is op het juiste moment... het maximale eruit halen en dan moet je er staan. En ik denk dat wij vandaag na een moeizaam stroef begin ja. heel onrustig, nerveus, maar ik denk dat we met name... naar die goal, want dat was goed, herpakken. Komt dat, dat jullie nerveus zijn? Je hebt het al een en ander meegemaakt, ja. Ja. Dat is denk ik het ongrijpbare in het voetbal. Dat je, dat je eigenlijk niet weet waarom dingen lopen soms. En soms is het ook goed om dat niet te weten. Maar nee. uiteindelijk heeft het ons vandaag niet in problemen gebracht. Heeft het seizoen gered? Vind ik wel ja. Vind ik wel zeker het seizoen dat je twee prijzen wint. Maar uiteindelijk de competitie hebben we de competitie niet gedaan wat ik verwacht had. Wat ik hoopte. Uh, en dat, uh, dat is minder, maar uiteindelijk uh, sta je met twee van de drie prijzen dit seizoen in handen. En, en ik denk dat we die energie en die positiviteit meenemen naar volgend jaar. Dat is niet genoeg, energie en positiviteit. Van Persie bijvoorbeeld erbij, toch wel? Ja, maar is natuurlijk, uh, je ziet ook hoe hij vandaag uh, die goal maakt, hoe hij uh, zijn balbehandeling... Ja, ik ken, ken natuurlijk uh, Robin uh, al een tijdje en, ja. en die kwaliteit die hij heeft, ja, die laat hij vandaag ook zien. Eén ding wil ik me antwoorden. Welke stap zou je moeten maken om volgend jaar, nou laten we, laten we zeggen, de laatste vijf wedstrijden nog mee te kunnen doen om de titel? Of je die dan wint als het tweede. Wat moet je daar nou voor bereiken, Tjew? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we die constantheid die we, die we normaal wel hadden, vorig jaar uitstekend was. En dit seizoen uh, alleen in de laatste fase met zes winstpartijen op rij. Dat is de beste reeks die we dit seizoen gehad hebben. En ik roep al een aantal jaar dat wil je meedoen om het kampioenschap, moet je in... Uh, in maart, april moet je erbij staan. En dat waren we niet dit seizoen. Nou ja, je had ook kunnen zeggen, nu ik had veel blessures, want dat heeft wel een rol gespeeld in de eerste seizoen zelf. Ja, maar dat, ja, dat zijn, uh, ik wil niet zoeken naar excuses, maar uiteindelijk moet je het moet je doen met uh, de omstandigheden die er op dat moment uh, heersen. En, en natuurlijk heeft, uh, blessures, hebben blessures daar invloed op gehad, ook het, uh, het uh, Champions League seizoen, waar we ja. echt op onze tenen moesten lopen op het niveau tegen wie we speelden. Maar... Al al sluit je het seizoen heel positief af. Dat was Giovanni van Broncoost. En dan AZ met John van der Brom als trainer. Hij wist net als vorig jaar de bekerfinale niet te winnen. Joep sprak ook met hem. Het valt tegen, zo'n bekerfinale nu. Schrikkelijk. Ja. ja. ja. Vorig jaar 2-0, Vitesse nu 3-0 Feyenoord. Jullie zijn boos op jezelf. Ah, maar zijn jullie boos en geïrriteerd vooral op jezelf? Nou, omdat wij niet, uh, niet gebracht hebben wat wij kunnen. En dat is, dat is frustrerend, omdat nou, je hebt onszelf ook heel veel en vaak gezien deze, deze competitie. En daar hebben wij zoveel beter gespeeld dan vanmiddag en vanavond. En ja, dan heb je een feit dat, uh, dat je dan een nul aanspraak kan en, uh, en mag en moet maken op een overwinning. Gekoppeld aan de individuele kwaliteiten die Feyenoord heeft. Ja, dan is het een uh, terechte overwinning voor Feyenoord. Heb je podiumvrees? Heb je jongens podiumvrees? Ja, dat gaan we kijken. Ja, uh, maar goed, met name, want daar wordt altijd snel naar gekeken natuurlijk, de jonge jongens. Maar die, uh, die hielden zich nog wel staande, ja. vond ik. Dus, uh, maar het heeft geen zin om nu één of twee spelers eruit te halen. Ik denk dat we allemaal, individueel, maar zeker ook als, als elftal, uh, ja, minder hebben gespeeld dan, uh, dan vorige week en de weken ervoor. En, als je een wedstrijd als deze wil spelen en moet spelen... dan moet je top zijn. En dat waren we niet. Heel simpel. Maar je hebt ze goed voorbereid. Dan, dan ja. moet het een mentaal verhaal zijn. Ja, dat zou kunnen. Ik, ik ga daar niet in mee. Want uh, je, je hebt ze voorbereid in, die, in, uh, in dat opzicht. Uh, we zijn iets anders gaan spelen. Um, dat vraag ik me natuurlijk ook af. Is dat, is dat goed geweest? Maar nogmaals... Wat voor systeem je ook had gespeeld, als je allemaal uh, ja. Ja, minder niveau haalt, dan, uh, dan maakt dat ook niet uit. Nee, wat recht wat je zegt, want je speelde weer met vijf verdedigers zoals tegen PSV, weet ja. je wel. Maar het best goed ging, ja, ongelukkig verloren. Nu deed je dat dus weer. Ja, uh, met name om, uh, om, om de kansen van Feyenoord uh, mm -hmm. te minimaliseren. En het feit dat ze pas na 30 minuten een eerste kans, maar wel door de kwaliteiten die ze hebben, uh, direct een goal. Dat, uh, ja, dat was zuur en dan, dan, moet je natuurlijk, dan ga je in één keer de andere dingen verwachten, doen, moeten doen. Maar ja, nogmaals, we hebben geprobeerd te wisselen, maar we konden het niet meer omzetten. En dat is ja, best wel klote eigenlijk. Ja, je bent, je, je ja. bent er ziek van. Ja. Ja. ja, arbitrage, de Kuip? Nee hoor, nee. verdient gewonnen door Feyenoord, dus uh, terecht overwinning. Dus. Jammer, want het, ja, ja, jammer, het gaat ja. zo ja, ik lekker. Denk, nee, ik wil er meer van verwachten.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 Goed, dan naar de motor GP van Austin in Texas. Mark Marques heeft die gewonnen. Hans van die volgt het natuurlijk. Hans, goedenavond. Race is net achter. Goedenavond. Hebben Marques en Rossi zich een beetje netjes gedragen vanavond? Ja, dat, dat zou je wel kunnen zeggen. Maar ze hebben ook eigenlijk geen, geen kans gehad om zich te misdragen, laat ik het zo maar zeggen. Want uh, na alle uitspraken die er bij de vorige Grand Prix in de media zijn gedaan, met name social media. Maar, uh, want Marquez heeft een uh, geweldige start gemaakt in deze wedstrijd en was zo snel vertrokken dat niemand hem eigenlijk teruggezien heeft. Nog even werd hij aangevallen door Andrea Iannone... die is nog heel even langs geweest. Hij uh, heeft precies twee bochten geduurd. Toen had Marquez weer orde op zaken uh, gesteld... en uh, won die wedstrijd zoals hij dat de laatste periode heeft gedaan... sinds 2013. Ongeslagen op dit circuit. Ja, en ook Valentino Rossi kwam er niet in de buurt. Want... Die kwam snelheid tekort. Uh, Rossi is uh, wel netjes als vierde geëindigd hoor. Maar ja, wel twee plekken achter zijn teamgenoot uh, Maverick Vinales die tweede werd. En, en Ianone zat er dan tussen op de derde plaats. Uh, Rossi kwam er niet aan te pas. Zal niet geheel ontevreden zijn omdat de verwachtingen vooraf op dit circuit... voor de Yamaha's van Vinales en van Rossi niet zo hoog uh, gespannen waren. Uh, maar... Ja, hij had toch liever een aanval kunnen openen op, willen openen op Marquez. Want uh, hij heeft in, in alle media overal laten zien... ja, hij is misschien wel bang voor hem als hij in de buurt moet rijden bij hem. Dat heeft hij dan gezegd en dat is ook enorm opgeklopt. Maar het is geen man die de aanval uit de weg gaat... als hij een kans heeft om te winnen en in de buurt te komen van Marquez. Maar er was vandaag absoluut geen sprake van. Nee. Ik, ik heb er flarden van gezien. Uh, en dan, dan, dan zag ik toch, toch wel compact uh, op een gegeven moment... een hele grote groep bij elkaar. Ik zag wat valpartijen. Was het een spectaculaire race... of viel het een beetje tegen? Nou, het viel eigenlijk een beetje tegen en dat kwam mee door die valpartijen, want uh, onder andere Kel Crutslo, dat was de verrassende koploper in het wereldkampioenschap, de winnaar van de vorige Grand Prix in Argentinië. was een van die slachtoffers van die valpartijen. Hij had daarvoor al twee keer de fout gemaakt, hoor. Dus Crutslow zat niet lekker in zijn vel, had geen goede afstelling van de motor, met name bij het remmen ging het niet allemaal lekker. En uh, ja, hij is natuurlijk daardoor ook de leiding kwijtgeraakt in het wereldkampioenschap, omdat hij geen punten heeft gehaald. Dovizioso, uh, de man die de eerste Grand Prix van dit seizoen gewonnen heeft, uh, de man van wie zoveel wordt verwacht. Ja, de Ducatis kwamen er niet aan te pas. Uh, hij moest zelf genoegen nemen met de vijfde plaats in de wedstrijd en leverde daarvoor een bikkelhard gevecht, overigens wel met de Fransman Johan Sarko. En ja, door die vijfde plaats van Dovizioso is hij verrassend genoeg wel Koplopen in het wereldkampioenschap geworden. 46 punten. Voor Marques 45. Vinales, 41. En daarachter dan Cruslow en Zarco met 38 punten. Het veld is heel dicht bij elkaar. Op dit, ja, toch wel moeilijke circuit. Kota heet het circuit. Circuit of the Americas. Het ligt vlak bij Austin in Texas. Het is een moeilijk circuit. Het is een technisch circuit. Maar ja, Mark Marques is hier altijd als winnaar afgevlacht. En ja, dat was vandaag ook weer geen uitzondering. Hoewel gisteren weer een heel raar akke van de Spanjaar Tijdens de kwalificatie kwam hij ten val. Rende terug naar de pits, pakte daar zijn tweede motor... en zette alsnog de snelste tijd. Maar daarvoor had hij had wel finales in de weg gereden. Dus kreeg hij een straf en werd hij een rij teruggezet. Dus het is wel ieder weekend weer wat met, met Marques, Waar die ook opduikt. Waar die ook opduikt. Ja. Goed, prachtig. Het blijft spectaculair. Dank je wel, Hans. De MotoGP doet later dit jaar natuurlijk Assen aan. Precies, ze zijn op 1 juli. We kunnen er niet op wachten. Dan is de TT van Assen. Wat een mooi bruggetje, want de superbikes waren er vandaag. En zo zitten we in één keer in onze top 5: Nummer 5: The local hero, Michael van der Mark, will start 1. Uh, yes, come on. Michael Vandermark is heading towards what would be his best ever World Superbike Weekend. He held it, Johnny in omdat because I saw that he wasn't 100% pushing. Michael Vandermark is settling for third position. Tom Sykes dominates race 2 at Assen. Ja, Zo'n 21.000 toeschouwers zaten vandaag op de tribunes... van het uh, TT Circuit in Assen Michael van der Mark te zien rijden... in de WK Superbike. De verwachtingen waren natuurlijk hoog gespannen. Gisteren werd de Rotterdammer geïnspireerd... door het thuispubliek al knap tweede. En het lijkt erop dat rijden in Nederland... het beste in Michael van der Mark naar boven brengt. Een reportage van Edwin Cornelissen. En weer voor een motorritje. Blijkt ook deze meneer in de paddock met zijn Harley-Davidson-petje op. Ideaal. Ja. En we staan hier dus bij de truck van Michael van der Mark. Want het is natuurlijk wel de grote Nederlandse held. Het is hopen dat hij een mooie, een mooie race gaat heeft. Nou, de verwachtingen zijn hoog gespannen, natuurlijk. Zeker na gisteren toen hij tweede werd. Ja, ik heb zelf heb ik het gisteren niet gezien. Maar uh, voor Nederland, ja, goed, is het uh, natuurlijk een, uh, een mooie coureur om te zien. En uh, grote favoriet, denk ik hier. Uh... In Assen. Hij wil een keer echt winnen. Nou, laat het vandaag zijn. Op de tribunes hangen de spandoeken al. Magic Michael, go! En dat is natuurlijk waar hij zelf ook op hoopt. Hij is uitgesproken geweest voorafgaand aan deze races. Hij wil hier voor de overwinning gaan. En dat terwijl het seizoen tot nu toe nog weinig succes bracht. Eén podiumplaats in Thailand. Maar rijden in Assen voor je eigen publiek... dat brengt wat extra's met zich mee. Kijk maar naar Rob Hartog in de supersportklasse. Eén klasse lager. Hij eindigt voor het eerst in zijn carrière binnen de top 8. En dan zien we een geëmotioneerde oom Wil Hartog. De tranen vliegen in je ogen. Wat mooi om te horen dat het u zoveel doet. Ja, ontzettend. Maar ja, het heeft met motorsport te maken. Uh, het heeft natuurlijk met assen te maken. Uh, Titi, daar gaat het. En hier komt mijn neef en ik moet hem even zoenen. Ja. Geweldig, joh. Geweldig. Rob Hartog, die dus echt gebruik heeft gemaakt ja. van het thuisvoordeel. Naast het thuispubliek wat een extra naar boven brengt, is het ook dat ik hier gewoon heel goed de weg weet. En Alhoewel de rest van de jongens in het WK hier natuurlijk ook de weg weten, want die komen hier ook al zeven, acht jaar, geeft dat net nog wat extra's denk ik. Dat je net iets meer ervaring op die baan hebt? Ja, precies. Dat je net de fijne kneepjes weet van de baan. Heel goed gereest, absoluut. En als we dat dan even vertalen naar Michael van der Mark, Wil Hartog. Ja, u weet natuurlijk alles van, u heeft gewonnen de TT hier en zo. Hoe werkt dat met dat thuisvoordeel? Ja, die doet heel veel met je. Het geeft ontzettend veel spanning extra. Er komt toch ook druk op te leggen. Dus moreel gezien en uh, mentaal gezien moet je sterk zijn. Het hoeft niet altijd een voordeel te zijn? Nee, het kan ook uh, bij bepaalde mensen en, en, en sportmensen... Voor, naarmate je meer aan de top komt, zo heb ik het zelf ervaren... dan kan je eigenlijk niet meer verliezen. Dan kan je enkel nog maar winnen. En uh, ja, of het gevoel, uh, ik moet, ik moet, ik moet. En die druk die kan erg groot wezen en bij sommige mensen te groot voor een sportman. Blijkbaar kan Michael daar goed mee omgaan. Wat is het, denkt u, dat hij hier zo goed rijdt? Heeft dat met het thuis publiek te maken? Of misschien ook met de ervaring die hij heeft met deze baan? Nou, het is denk ik een groot aantal factoren. Michael is gewoon een super racer. Dus hij heeft het aan alle kanten in zijn vingers... waarbij Assen natuurlijk door de vele jaren ervaring die hij heeft... hem extra goed ligt. Want er zitten een paar specialiteiten in dit circuit. En dat heb je heel goed in zijn vingers. staat hij? Ik heeft allemaal vervakt blijven. Bij de blauwe truc Melten nummer 60 Magic Michael zich eventjes... Laat zich even zien aan het publiek. Deze manier die staat foto's te maken. Wat voor indruk maakte hij op u? Was hij nerveus? Nou, ik dacht dat helemaal niet. Ik stond hier nog niet zo lang. Maar ik had niet de indruk dat het zo is. Ontspannen? Ja, ja hij wint het straks. World Superbike race number 8, round number 4, de grid is being cleared. Ja, wow, look at this. Michael van der Mark is already into fourth position. Michael Van der Mark into fourth. Nicky Toolie. Uh, incredible start from Michael Van der Mark. Just what he needed, coming from the third row of the grid. Ja, het wordt toch weer een vliegam start voor uh, Michael van der Mark. Ja, je moet goed plannen. Agressief zijn, soms verwachten. En uh, voor mij kwam het nu allemaal perfect uit. Ik was agressief. En uh, ja, eigenlijk, uh, je, toen ik de mensen inhaalde, ik werd ook niet gelijk teruggepakt. Dus ja, de, de inhaal waren ook gewoon gelijk goed. Van der Position. Michael van der Maal gaat naar de third position. Assen is al een, een baantje wat mij heel goed ligt. De combinaties vind ik mooi. Natuurlijk heb ik hier heel veel gereden. Maar het zijn banen waar ik onder andere meer heb gereden dan Assen. Dus echt thuisvoordeel is het niet meer. Maar het is gewoon de combinatie. En, uh, ik heb uh, gelukkig... Je, heel veel mensen zetten uh, heel veel druk op mij. Uh, dat ik hier op het podium moest staan en, en dat soort dingen. Maar, ik wil heel graag dat en gelukkig kan ik het positief omzetten. Lead Michael van der Mark up into ja, als je iemand inhaalt in de GT, het is een speciale plek. En, uh, ja, dan kijk je wel even. En, uh, ze moedigen je echt aan, weet je wel. Normaal kijk ik nooit, omdat het me niet boeit, Maar hier omdat er zoveel mensen zijn, geef je toch net even iets meer, ja, iets meer drive en uh, iets meer snelheid. Michael van der Mark is going to finish... In een very, very credible third position. Natuurlijk had ik hier heel graag gewonnen. Als ik één wedstrijd mag kiezen om te winnen... is sowieso je thuiswedstrijd. Maar uh, voor mij een dubbel podium is, uh, voelt bijna net zo goed. Gisteren tweede plaats en vandaag de derde. Wat wil je nog meer? Een ja. Nederlander op het podium. Woehoe! Ja, mooi. Michael van der Mark was dat. En dan op vier de onvermijdelijke uitschakeling... van het Nederlandse Fed Cup team tegen Australië. Nummer vier. Hadden wij gewoon niet uitgeloopt, maar thuis geloot, was waren al die meiden aanwezig geweest. Dat is gewoon qua reistijd. Is het te veel en komt het gewoon echt niet uh, uit eigenlijk in, uh, in de planning. Uh, ik snap het wel. Nou, als we heel eerlijk zijn, het Nederlands team heeft eigenlijk een beetje drie jaar boven de stand geleefd. Maakt niet uit met wie we spelen, we gaan er gewoon vol voor. Daria Gavrilova. Zij haalt het beslissende derde punt binnen voor Australië. Australië promoveert dus naar de wereldgroep en Nederland acteert volgend jaar in wereldgroep 2. Ja, Nederland verloor met 4-1 van Australië in de Cup en zit niet meer in de wereldgroep. Cup captain Paul Haruis moest, om het even oneerbiedig te zeggen... met C-garnituur afreizen naar Australië. Lijst behouden in de wereldgroep leek daarom op voorhand gedoemd te mislukken. Moeten de landenwedstrijden in de tennis misschien wel worden aangepast? Ik ga erover praten met voormalig Cup captain Tjerk Bostra. Dag Tjerk, goedenavond. Goedenavond. Ja, Bertens, Rus, uh, Hogekamp waren er allemaal niet bij. Dat is toch wel een beetje de top als het uh, om het vrouwentennis in Nederland uh, gaat. In ieder geval uh, zijn ze heel erg goed. We hebben ze gemist. Is het dan een mission impossible, denk je? Nou, dat was het op voorhand eigenlijk wel. Dat uh, mag je rustig zeggen. Dus in die zin uh, is, is de uitslag uh, niet heel verrassend. Dus, uh, maar goed, het blijft natuurlijk even goed... Uh, Triest eigenlijk voor, en Nederlands tennis, maar vooral voor, voor, de, voor het fenomeen de Cup dat, uh, dat je beste spelers uh, daar niet aan meedoen. En dat geldt niet alleen voor Nederland, het geldt uh, eigenlijk in het algemeen. Ja, dat klopt er iets niet heel Vaak bij ook andere zeggen. landen. Ja, nee, ja, ja. Nee, nee. We hoorden huis net zeggen van, ja, ik begrijp het wel dat uh, dat Bertens bijvoorbeeld niet meedoet. Het past gewoon niet in het schema. Ja, nou, dat geeft eigenlijk al aan hoe treurig het eigenlijk is, dat zo'n zo groot evenement, dat je dat eigenlijk snapt, dat de spelers niet meedoen. Weet je? Dus dan klopt er iets niet aan het evenement. Ik, en, en ik snap het ook wel. Aan de andere kant, ja, weet je, zou zo'n evenement zo uh, groot voor jou als tennisser in dit geval moeten zijn, dat je daar eigenlijk altijd aan meedoet. Aan de andere kant, tennis is een, een, een, een toernooiensport, uh, waar eigenlijk je beoordeeld wordt op jouw uh, wildranglijst. En, en dat doe je het hele jaar door. Dus het is niet dat je alleen deze week uh, dan niet speelt voor je eigen ranking. Maar je speelt eigenlijk drie weken niet. Want de weken voor speel je niet. Uh, en, en komende week ook niet. Zeker niet als je naar Australië moet afreizen. Dan ben je ja. gewoon drie weken in je programma kwijt. Dus het komt regelmatig on, onhandig uit in je, in je toernooischema. En dat is vaak de reden waarom... Uh, ja, allerlei spelers, ook topspelers, gewoon niet meedoen aan dit evenement. Ja, ja dan, kan, dan kan je dus daar gaan denken over een andere opzet voor die, voor die Fed Cup. Uh, dat je bijvoorbeeld twee, dat, het bijvoorbeeld, hè, dat je gewoon over de hele wereld in twee of drie weken wordt het, dan, uh, wordt het dan afgewerkt. Maar ja, volgens mij zit het schema zo vol voor iedereen, dat het altijd ook weer niet kan. Dus dan moet het ten koste gaan nee. van iets, lijkt mij toch? Ja, het gaat altijd ten koste van iets. Uh, dit is inderdaad wel een, een optie om het inderdaad in, in een kort tijdsbestek, uh, in één week of in twee weken, helemaal als, als, als zijnde een toernooi eigenlijk te spelen. Dat zou kunnen. Aan de andere kant moet je dan dat ook weer ergens op de wereld spelen. En dat, dat, uh, dat is op zich niet zo erg, maar dat betekent wel dat je dus ook heel veel van je supporters gaat missen. Eh, want uh, dat het mooie van een Fed Cup of een Davis Cup is dat je, dat je natuurlijk thuis speelt uh, voor heel veel supporters uit je eigen land. Ja. En, uh, nou ja, die ga je dus missen. Want als je zo'n toernooi organiseert in Amerika of, of waar dan ook uh, in de wereld... Dan, dan, ja, dan ga je dus je eigen supporters niet meer meenemen. En dan, uh, dan gaat de glans ook weer van zo'n evenement af. Dus ja, het blijft altijd een beetje uh, voor- en nadelen. zal het altijd blijven houden. Maar ja, ik vind het zelf persoonlijk vind ik het wel heel erg jammer... dat, ja, dat speel, spelers en speelsters afzeggen voor, voor dit soort evenementen. Mm. Maar ik begrijp het wel. Maar ik, ik, ik vind het tegelijkertijd ook wel eigenlijk uh, ja, treurig voor... voor Kennis in het algemeen. Ja, je begrijpt het wel, maar, maar als ik jou zo hoor, is er geen oplossing. Nou ja, het, het is nooit een hele goede oplossing. Weet je, wil je er niet, wil je kijk, de, de enige oplossing is om spelers wel mee te laten doen, is inderdaad zo'n soort toernooiformat. Ja, dat je zegt, we spelen in één week met de beste acht landen van de wereld spelen we uh, zo'n toernooi. Uh, en dan kan je eventueel nog een, een, een andere acht landen aan, aan, aan deel laten nemen de weken voor. Dat zou kunnen. Dus zo'n formaat, dat helpt wel. Maar tegelijkertijd ga je dan wel je supporters weer missen. Dus de, de, de charme, de glans van zo'n landenwedstrijd. Uh, als een Davis Club of een fed Cup in dit geval. Dat, dat ben je dan wel kwijt. Hm. Je bent zelf captain geweest. Uh, hoe frustrerend zijn dit soort dagen dan uh, voor haar huis? Want ja, die kan hier natuurlijk ook uh, weinig aan doen, hè? Ja, Dit is super frustrerend. Kijk, je bent in dit geval, ben, is hij verantwoordelijk voor, uh, voor het Nederlands team. En dan wil je natuurlijk je beste spelers opstellen. En als je, als je de een naar de andere afzegging krijgt, ja, dan, dan weet je op voorhand al van, uh, weet je, dit wordt, uh, dit wordt een, een redelijk kansloze missie. En je gaat natuurlijk altijd met een goede hoop naartoe. Maar als je eerlijk bent, dan, uh, ja, dan op, op 95% weet je de uitslag eigenlijk al. Dus uh, ja, dat, dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus frustrerend is het zeker in dit geval voor Paul. Ik heb het zelf in mijn tijd eigenlijk nooit meegemaakt dat ik spelers had die, die, die af zijn. Omdat uh, ja, in die tijd werd er gelukkig uh, door alle Nederlandse spelers uh, wel, wel gespeeld. En uh, dat had ook te maken dat we in een tijd leefden waarin ook op het hoogste niveau gepresteerd werd. Zeker in de Davis Cup. Ja, daar wilde eigenlijk iedereen heel graag bij zijn. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Maar ja, goed, je ziet ook dat spelers als, uh, als, als Federer uh, voor, voor Zwitserland uh, haast nooit uitkomen. Ook omdat het niet in hun schema past. En uh, nou ja, goed, dat geeft me aan het, het belang voor zijn landontmoeting voor een individuele sporter. En dat, uh, ja, ik persoonlijk vind dat wel heel erg, heel erg jammer. Ja. Uh, uh, tot slot, uh, Jack, Hoe was het in de Kuip? Ja, dat was uh, erg sfeervol, moet ik zeggen. Ik heb, uh, ik heb ervan genoten. Het was, uh, ik vond het, uh, buiten het feit dat het een, een, een, nou, vond ik een aantrekkelijke wedstrijd was, was ik uh, on onwijs blij met die, uh, met die mooie golven van Persie. Vind ik wel echt heel gaaf dat die ook überhaupt startte. En uh, ook daarbij ook nog weer eens een keer uh, liet zien hoe ongelooflijk goede voetballer het is met zo'n fantastisch doelpunt. Dus uh, ik heb ervan genoten. Ik vond het sowieso hoor, een, een bekerfinale vind ik altijd mooi. Omdat het eigenlijk gelijk gaat om een prijs. Weet je? Het gaat direct ergens om. Dat vind ik wel een groot voordeel ten opzichte van een uh, competitiewedstrijd. Ja, terechte winnaar? Nou, dat lijkt me wel. Ik heb nog helemaal geen analyses gehoord. Gezien of wat dan ook, maar ik heb alleen maar de wedstrijd in de kuip gezien, dus ik, heb, uh, ik, ik vond het een terechte winnaar. Ja. Ja. Zeker. Goed, waarvan acte? Dankjewel, Jack. Fijne avond nog. Graag gedaan. Jo, doei doei. In gelijk. Time for that flight To meet you that night To make you tear up On the loose. Tijd voor nummer 3 But this has been another masterclass of marathon running from the greatest, Eliud Kipchoge. And one by one they fell by the wayside in the searing heat of the streets of London. And cruising now to another victory. En Kipchoge komt als eerste aan op de mol. Wie anders ook? Het wordt zijn negende overwinning op de marathon uit tien edities. En die andere keer finiste hij als tweede. Elud Kipchoker heeft zijn status als beste marathonloper van de wereldkracht bijgezet door de Marathon van Londen te winnen. Hij finiste in een tijd van 2 uur 14 minuten en 17 seconden. Het was de derde keer dat de Keniaan won in Londen. In totaal heeft hij elf marathons gelopen nu. Hij won er tien. We gaan erover praten met de beste Nederlandse marathonloper... die wij in Nederland dus hebben. Want anders was het geen Nederlandse marathonloper. Klinkt logisch. Abdi Nageye, goedenavond. Goedenavond. Ja, Abdi, we hebben, we hebben contact. Eerst even over jou. Hoe is het met je spierpijn naar Boston? Uh, het gaat aardig. Ja. Ik heb... Uh... Na mijn aankomst heb ik gelijk een MRI-scan gemaakt en uh, blijkt dat ik een scheurtje heb. Oh. Dus uh, dat is een beetje eruit. Vier, zes weken. Oh. Maar uh, ja, het komt goed, dat hoort erbij. En uh, we zijn al begonnen met revalidatie. Uh, dus uh, oh. ja. Oh, maar een scheurtje uh, waar? Uh, aan mijn rechterhemdsteen. Ik voelde al bij 16 kilometer 17. En uh, eerst dacht ik, misschien is het van de koud en uh, van het regen... Maar bij 30 uh, voelde ik dat het uh, ja, niet goed zat. Toch doorgelopen. De laatste paar kilometer herneem ik eigenlijk niks meer. Maar uh, ja, ik wilde per se finishen. Maar misschien was het niet het uh, beste uh, om te doen. Ja. Maar uh, ja. zo is het gegaan. Ja, dat was vorige week hè, in Boston, voor alle duidelijkheid. Uh, want we belden je ja. om even te praten ja. over Kip Joker, die, die je heel goed kent. Uh, de, waar ben je? Ben je nu ja. inmiddels alweer in Nederland? Want het klinkt alsof je wat verder weg bent. Uh, nee, ik ben in Nijmegen. Oh, in Nijmegen. Oh, oké, okay, prima. Dan ik denk je, nou, je zit in een ver buitenland, maar je zit gewoon in Nijmegen. Um, ja. Jij maakt uh, deel uit van het NN uh, Running Team. En je traint ook regelmatig met uh, Kip Jogi. Je kent hem dus goed. Kan jij, kan jij ons nou ja. eens vertellen wat hem nou zo vreselijk goed maakt? Uh, ik denk uh, dat is één... Uh, voor mij is het heel duidelijk dat is zijn discipline. Uh, en... Uh, en natuurlijk, elke atleet wil hard trainen, welke atleet wil uh, alles. Maar hard trainen heeft ook een discipline te maken. Maar het hele plaatje klopt, klopt bij hem gewoon. Uh, 24 per uur is hij gewoon 100% uh, uh, heeft die discipline. Mm -hmm. En uh, dat maakt hem uh, zo lang. Want hij is, uh, eigenlijk 2003 is hij al wereldkampioen hè, op de 5000. Dat maakt hem gewoon zo goed. Mm -hmm. Kijk aan. Um, um, doet, hij, doet hij verder dingen anders dan, uh, dan anderen? Waar, waar jij bijvoorbeeld weer naar kijkt? Waar jij weer iets van kan leren? Um, ja, hij, ik denk dat hij gewoon heel veel rust neemt. Hij, uh, hij, hij gaat 100% voor zijn sport. Uh, ja, wij ook. Maar ik bedoel, daarnaast ook. Dus hij zal uh, in de weekend bijna niks, te doen, niks doen. Maar gewoon heel rustig met zijn gezin. Uh, helemaal uitrusten. Maar... Um, maar ook in de, in de trainingen. Elke training is hij gewoon 110%. En ik train nu al twee jaar met hem. En je ziet hem niet één keer met een blessure, met uh, verkoudheid. Je ziet niks. 110% is hij elke training mm. uh, gewoon bezig. Yeah. En dat is ongelooflijk. Ik bedoel, ik ook met andere wereldtoppers. Net als Jeffrey Camorro, wereldkampioen. Uh, Abel Kroei, 2 wereldkampioen. En die, die zijn toch net iets anders. En uh, hij heeft zoveel discipline... Dat is ongelooflijk. Ja. Heb je wel eens met hem getraind dat hij even gafd gaf? Dat je dacht, oeh, joh, wacht even, dit gaat wel heel hard. Ja, ja, dan uh, vaak als iemand hem uitdaagt in de trainingen... dan, laat hij, uh, dan zet je dan zet hij jou echt op je, op je plek. <laughs> en, uh, dus ja, heel vaak. Dus als ik, als ik zie al dat andere jongens uh, te hard gaan... dan weet ik dat hij zo meteen gaat reageren van een, uh, een heel hoog tempo... En dan uh, zag ik me, laat ik mezelf aanzaken. <laughs> ja. Ja, ja, ja, beter. Um, uh, hij wordt ook wel de filosoof genoemd. Kan jij uitleggen waarom? Ja, omdat die. Um, je ziet hem soms uh, smilen bij 35, 37, nou, dan heeft uh, ja. iedereen uh, heel veel pijn. En uh, dus hij zegt: ja, als ik tegen hem, als ik blijf smilen, dan uh, misschien uh, raakt zijn hersen misschien in de waarde, dan denk ik niet aan de pijn. En uh, ja, zulke dingen denk ik. Ik bedoel, niemand die smile, denk ik, bij 37, 38 kilometer. Maar als hij gaat versnellen. en je ziet al dat die andere personen heel zwaar hebben. ziet je hem gewoon zo'n smile op zijn gezicht. Dat je denkt: uh, hoe krijgt het voor elkaar? Yeah. Zulke dingen maakt hem heel goed. Hij leest heel, veel, uh, hij leest heel veel boeken. Hij benadert de sport heel anders. Want je moet wel heel veel filosofisch uh, uh, gedachten hebben. als je dus elke training. Uh, zo goed bent. Elke training heb ik het over. Heb ik het over hè? Ja. Dat je gewoon uh, staat en uh, 100% goed wil doen. Ja. Ik bedoel, ik zal ook hier een keer de dagje minder hebben of wat dan ook. Maar hij, dat heeft hij nooit. Nee. Uh, vorig jaar uh, is er een poging gedaan. Hè? Um, uh, dat hebben jullie er nog gedaan bij het, op het Formule 1 circuit van Monza om onder de twee uur te lopen. Speciaal georganiseerde race. Ja. Perfecte omstandigheden. Het telde niet als wereldrecord. Het werd twee uur en 25 seconden. Ja. Ik denk dat bij mezelf, als er iemand is die dat kan doen... dan is het uh, Kipchoge of in ieder geval het, het wereldrecord... dat nu op 2 57 staat, uh, om dat te verbeteren. Denk je dat dat misschien wel beide doelen zijn? Eerst het wereldrecord en dan misschien toch nog een keertje... onder die twee uur zien te komen? Ik denk dat hij zelf die poging niet, wil, niet, wil, uh, niet meer uh, wil doen, die onder de twee uur. Maar... Uh... Ik, ik, ik weet zeker dat hij heel graag die wereldkor uh, wil aanvallen en, en hij is gewoon daarin in staat. Vandaag was het te warm in Londen. Uh, in september, uh, afgelopen september in Berlijn uh, uh, uh, uh, was het koud en regend, denk ik, toen. En dus hij heeft gewoon elke keer uh, ja, wat pech met, uh, qua omstandigheden. Maar verder uh, denk ik dat hij echt wel in staat is om uh, uh, die wereldrecord te lopen. En, uh, en hopelijk zal hij die pogingen uh, komend oktober of september maken. Ja, hij moet wel een beetje op gaan schieten, want hij, uh, met alle respect, hij wordt 33 of 34 geloof ik hè, binnenkort. Ja, ja, ja. dus, uh, nee, hij wil tot de Olympische Spelen 2000 Tokyo uh, doorgaan. Ja. 2020 bedoel uh, ik uh, in Tokyo. Ja. Dus, uh, uh, maar goed, we trainen nu uh, met een, een, een running team in Kenia en uh, we hebben een supergroep daar. En... Uh, uh, hij wil nog steeds uh, de beste zijn op, in de training ook. En uh, hij wil niet van uh, de opkomende jongeren zelfs verliezen op een, uh, op een uh, sprint. Ja. Dus uh, hij is nog uh, goed gemoetveer. Ja, nou ja, goed. Jij traint dus nu even niet, want uh, je zit met die hamstring uh, blessure. We wensen je een, een spoedig herstel. Dank u wel. Oké, okay, dank je wel. Dag, Abtine Gea. We okay, gaan aan, uh, dag, we gaan op uh, nummer 2 naar uh, Anne van der Breggen... die haar stempel drukte uh, op uh, Luik, Barstenaak Luik. Nummer 2. Ja, Anne van der Breggen, jij bent de beste. Ik zie een vrouw in het paars leidster in de stand om de wereldbeker. Dan weet eigenlijk iedereen die het vrouwenwielrijnd een beetje volgt... dat het om Anne van der Breggen gaat. Straden, Bianche, Vlaanderen, Waalse Pijl. Ze blijft maar binnen. De overige keer in haar carrière in een grote wedstrijd. Solo over de streep. Anna van der Breggen wint. Amanda Bert voor tweede. En Annemiek van Vleuten voor derde. In Leuk Basten Akenluik. Ja, opnieuw dus een hele mooie overwinning voor Anna van der Breggen. Het lijkt allemaal vanzelf te gaan bij haar. Toch was dat zeker vandaag niet zo. Nee, nee, het was uh, zeker na zo'n koers, als je helemaal geslopen bent en dan uh, uh, ja, die spanning ook in de laatste kilometers. Het was gewoon echt, uh, ja, en de spread zat voorop en, en dat was gewoon echt een super goede aanval. En wij zaten een beetje in dubio van niet te veel doen, maar ook niet te weinig doen, want dan ben je te laat. Ja, als je dan uiteindelijk als, als winnaar over de streep gaat, dan is dat echt even pff, mooi. Anna van der Breggen. We gaan verder praten over haar zegen in Luik -Bastanakel. luik met Erwin Jansen, directeur van Dolmans. Een van de twee hoofdsponsors. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben contact. Erwin, um, uh, kan je een beetje genieten uh, van zoiets? Of, uh, of uh, is het meer spanning dat, uh, dat om aandacht roept? Nee, we genieten er uiteraard uh, met grote teugen van. Uh, uiteraard brengt het een grote spanning met zich mee. Hè. Vandaag zeer, zeker weer die laatste kilometers, maar ja, als dan uiteindelijk dit succes er weer is, dan, uh, ja, dan genieten wij natuurlijk uh, helemaal uh, goed. Hè. Mm -hmm. ja, uh, de, wanneer was het moment dat je er vertrouwen in had? Dat je dacht van nou, dit gaat wel goed komen. Dat was pas denk ik in de absolute slotfase, of niet? Ja, dat was, uh, vandaag was het natuurlijk uh, heel heel heel spannend. Hè. We begonnen natuurlijk aan de, aan de laatste klim, de Sam en Nicolas. En daar zat uh, het groepje met Anna erin nog op 50 uh, seconden. Ja, en in de auto uh, hadden we toch zoiets van: goh, uh, ja, dit, dit wordt echt een hele spannende. En ja, Danny Stam uh, ja, die gaf, uh, die vroeg gelijk aan Anna van: goh, uh, Anna, uh, ja, als je gaat, uh, dan moet je nu gaan en dan moet je echt proberen de rest te lossen. En ja, Anna riep door haar microfoontje van Yes. Ja, en ze ging. En ja, uiteindelijk uh, zagen we dat ze korter en korter kwam. En uiteindelijk bovenaan de berg sloot ze aan bij Spread. En, uh, ja, die heeft ze dan in de, in de, de, de heuvel naar ons toe uh, nog gelost. Dus het, het was spannend tot het laatste moment. Ja, maar goed, het, is, het, het blijft maar yes, yes, yes, yes, yes voor uh, Van der bregen als we zien wat ze allemaal bij elkaar fietst. De, hoe, wat maakt haar nou zo sterk? Heb je daar een verklaring voor? Ja, ik denk, uh, ja, daar, is, daar is niet zo'n 1, tot 3 verklaring voor haar... maar ze, is, uh, ah, ze heeft een hele koelbloedigheid He, en um, ja, ze heeft in, enorm veel power en um, ja, uiteindelijk ook een, een grote explosie als je ziet uh, ja, hoe ze die bergen oprijdt en hoe ze dan toch nog uh, ja, kan exporteren. Ja, uh, dat is eigenlijk uniek. Hè. Ik denk dat, uh, ja, dat zij uh, van een formaat is waar, uh, waar verder geen maat op staat hè, momenteel. Ja. Begin deze week uh, werden jullie opgestikt door een harteval... Hè, van een van jullie uh, mechanicus, Richard Stegen. Hoe, uh, hoe is het met ja. hem? Ja, het gaat gelukkig goed. Gisteren met een aantal meiden van het team. Chantal Blaken nog een aantal meiden. En wij zelf bij uh, Richard op het ziekenhuis. En, uh, ja, hij, uh, hij loopt weer wat rond. Uh, hij praat weer. Uh, en, uh, als je kijkt uh, woensdag naar Wallon, toen we daar waren uh, in het ziekenhuis... Uh, ja, toen lag hij er echt nog uh, slecht bij... Dus uh, ja, we zijn uh, heel erg blij dat hij weer aan de de hand is. Uh, Richard is uh, mechanician van het eerste uur bij ons team... van enorme grote waarde. En ja, hij heeft alles meegemaakt. En ja, uh, ja, je ziet ook aan de betrokkenheid bij, uh, bij onze meiden en de rest van de staf uh, ja, hoe uh, sterk hij gewaardeerd wordt uh, in ons team. Ja, mooi om te zien. Ik kan me ook voorstellen dat zoiets uh, de saamhorigheid uh, bespoedigt. Hoe triest uh, de, de situatie natuurlijk ook is. En dat het ook, een, zeker omdat het nu de goede kant op met hem gaat... dat het voor een positieve boost zorgt. Soort. Ja, uh, ik moet zeggen, hè, wij, ik denk dat wij in ons team al, uh, of in de wereld redelijk bekend staan om, uh, om een geweldige teamgeest die er is. Uh, maar dit soort, uh, dit soort emotionele uh, zaken, ja, daar zie je wel dat je als team nog hechter uh, wordt uh, en nog meer waardeert uh, ja, wat je aan elkaar uh, hebt. En ja, dat hebben we eigenlijk de afgelopen weken uh, was toch een rollercoaster, uh, hebben we gezien. Uh, bij Staf en bij de meiden. En ja, dat brengt je inderdaad nog dichter bij elkaar. En ja, als je dan woensdag bent en je ziet dat uh, Allah, ja mooi... natuurlijk de, de zegen opdraagt aan, uh, aan Richard. Ja, en dat we het vandaag weer konden overdoen... Uh, ja, ik denk, dat tekent wel uh, ja, de teamgeest en de hechtheid uh, die we met elkaar hebben. Ja, alle redenen dan ook voor Van der Breggen om, uh, om bij te tekenen. Dat zal ik wel gaan gebeuren. Voor hoeveel jaar gaat dat gebeuren? We zijn een goed gesprek. En de komende tijd zal een en ander duidelijk worden. Maar we zijn een goed gesprek. Ja, dus dat, dat, dat komt wel goed. Daar gaan wij vanuit, ja. Ja, dat dacht ik. Maar voor hoeveel jaar dan? Want dat kan je net zo goed gelijk zeggen. <laughs> nee, daar zijn we nog over gaan praten. Maar het is in ieder geval zo dat de team, de hoogsponsoren... Boes en Thomas hebben in ieder geval tot en met 2020 getekend. Ja, en het zal duidelijk zijn dat wij... En natuurlijk, zeer zeker onze, onze wereldtoppers. Dat we, dat we die zo lang mogelijk willen vastleggen. Dus ja. ja, dat geldt zeker voor Anna, dat is duidelijk. Nou, gefeliciteerd dan met het verlengen, hè? <laughs> ja, goed. Dankjewel. Graag gedaan, bij deze. Goed, ja. ja, succes nog met de ploeg. En laten we hopen dat er meer successen aankomen. Zeker voor Anne van der Brecht natuurlijk en jullie team. Dankjewel, Erwin Jansen. Ja, uh, directeur van, van Dolmans, een van de twee hoofdsponsors van het team. Dan natuurlijk naar de mannen, want die fietste ook. Uh, bij de mannen was Luxemburger Bas Jongels de sterkste. Uh, beste Nederlander was team Sunweb-renner Sam Omer op twaalf, plek 12. De proefleider Ike Visbeek uh, over het moment van de beslissing in Luik. Ja, dan springt Jongels en dan uh, heeft er eigenlijk niemand echt antwoord. En uh, ja, vanaf dat moment hebben we gewoon gefocust op de, favor an de andere favorieten... En is het op de Saint-Nicola gewoon een hele eerlijke wedstrijd. Ja, ik bedoel, de sterkste, oh, er, ja. de sterkste blijven over. Precies, er zitten uh, een stuk of 10 à 20 favorieten... Uh, met de tong op, de, op het stuur te racen. Kun je dan zeggen dat jullie twee mannen... oma en Dumoulin, die finale dan net even dat extraatje misten... met dat tong op het stuur? Ja, nou ja, ik bedoel, de wedstrijdvoorbereiding voor hun... Was, uh, is, ik is, is, uh, bedoel... Ze, ze moesten hier goed zijn, maar uh, we wisten dat top shape vanuit een trainingskamp uh, is gewoon echt lastig. En dat heb je hier nodig, want uh, kijk dan de renners om hen heen. Dat zijn allemaal mannen die hier uh, hun hoogtepunt hebben. En uh, voor Sam en Tom moeten allebei nog naar Giro. Uh, en voor, ja, voor Matthews is dit wel het hoogtepunt. Maar goed, die heeft ook zijn track gehad, die heeft geen, ook geen super voorbereiding gehad. Maar die was, die was uh, leek het deze week uh, in orde. En uh, het is jammer dat, uh, dat die niet mee kon. Het was wel à la quickstep, hè? Hoe zij winnen dit seizoen? Ja, nou ja, ze hebben de kwaliteit. Ze hebben gewoon meerdere pionnen. En die, uh, die pionnen die, uh, die gebruiken ze slim. Jullie gaan op naar de Giro. Uh, vooral met Tom Dumoulin natuurlijk. Daar zal Nederland naar kijken. Uh, hoe staat hij ervoor? Wat voor indruk heb jij van hem? Nou, dezelfde als vorig jaar. Hij is nog niet in top shape. Hij is ook uh, hij is goed, maar nog niet in topshape. Hij zit bij de beste 20 Giro. Komt van het trainingskamp af twee dagen geleden. Uh, maar vorig jaar leefde hij een beetje te mokken, hè? Na Luikbassen, na Ja, nou, ik heb hem nu nog niet gesproken, dus ik weet niet of hij, uh, of, hij, of hij een mok is geweest, maar, hij uh, nee, was uh, vrij monter. Nou, ja, nou ja, wat ik zeg, uh, ja, ik, ik heb ook al eerder gezegd, uh, ik schiet hier niet van in paniek, uh, wat ik hier vandaag zie. Ik denk dat dit gewoon op schema is. Alleen uh, ja, goed, het, het, het, het verschil tussen nou, bij de beste tien rijden en, en, en uh, net be, buiten de top 15 vallen... Ja, dat is hier niet heel groot. En ik denk dat uh, met een, uh, voor zijn voorbereiding op de Giro maak ik me op, die, op dit moment geen zorgen. Eike Visbeek was dat, ploegleider van team Sunweb. In gesprek met Steven Dalebout. Nummer 1. 22 graden Celsius en broeierig warm in Rotterdam. De voorzitter komen is goed. Kan weer berghuis koppen, is de doelpunt, jawel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 Ja, Feyenoord won dus overtuigend met 3-0 van AZ. En hoe overtuigend dat dan is, dat kunnen we dan weer checken... altijd bij bijvoorbeeld Michiel Jong's onze data-analyst van Opta... in de studio aanwezig. Goedenavond. Goedenavond. Uh, uh, eerst wil ik weten waar Feyenoord het verschil nou bepaalde. Uh, waar, hoe zie je dat terug? Nou, John van den Brom had het na de wedstrijd heel erg over individuele kwaliteit en ervaring. En dat kan je ook wel een beetje zien. Het team van AZ was 25 jaar, dat dus 528, Maar vooral kwaliteit. Robin van Persie natuurlijk erg goed. Maar uh, Steven Berghuis was misschien wel de ster van de show. Uh, de eerste helft ging ook bijna alles over rechts. waar uh, Berghuis heel veel met Kevin samen samenspeelde, met uh -huh. Jurgensen die daar naartoe trekt. Dus 53% van de aanvallen kwamen over die kant. En ook de aanval waar het doelpunt uit viel, was uiteindelijk... door Berghuis opgezet, bijna afgemaakt. Uiteindelijk was het de riband van Jurgensen die het hem daar deed. Ja, ja dus die kant uh, heeft, uh, die was in ieder geval bepalend. Zeker ja, in de zeker. eerste helft. Ja, ja, ja. Dan natuurlijk naar... Uh, van Persie. Ik hoorde vanmiddag op de redactie iemand zeggen... Uh, acht schoten, zeven doelpunten, geloof ik, of zoiets. Uh, ja. heb je dat, kom je dat ook tegen? Acht schoten, op doel zeven doelpunten. Het ja, gaat er helemaal mij. nergens over? Nee, en hij heeft er ook heel weinig tijd voor nodig. Het is niet alleen zo dat hij weinig schiet, nee. Het is ook gewoon, uh, ja, als hij schiet is het raak. En um, in deze wedstrijd ook weer heeft hij bijna een minimalistische stijl ontwikkeld... Uh, waarbij hij als een soort van heerser het veld over, uh, overgaat zonder al te veel te doen... Uh, en als hij wat doet, is het bepalend. En In de eerste helft had hij ook maar twintig balcontacten... tenminste van ja. alle spelers. Uh, maar creëerde hij wel drie kansen. En Ik denk dat dat wel heel tekenend is hoe zijn spel tot nu toe is. Ja. Wat ook nog wel grappig is... Uh, maakt een doelpunt met rechts... en hij heeft tot nu toe al zijn bekerdoelpunten met rechts gemaakt... en zijn competitiedoelpunten met links. Dus hij verdeelt <lacht> ze over beide benen. Bizar zeg. Uh, uh, dan even naar, uh, naar AZ, vanzelfsprekend ook. Foutweghorst uh, was helemaal ondaan, natuurlijk. Zwaar teleurgesteld na afloop. Wat zeggen zijn cijfers? Nou, als je kijkt naar AZ en Van den Brom... is Weigerhoors normaal gesproken ook de man die de doelpunten moet maken. Hij maakte sinds, uh, sinds de komst naar AZ... 8 van de 13 treffers tegen de traditionele top 3. Van AZ en gaf ook nog een assist erbij. In deze vooral in de eerste helft was hij heel erg ongelukkig. Hij had de minste balcontact aan AZ-kant. Uh, geen enkel balcontact in de 16. Verloor al zijn persoonlijke duels. Hm. Dus het was in dat opzicht erg ongelukkig. En in de tweede helft had hij eindelijk een schot op doel... maar uh, wist uh, Brett Jones te redden. En ook in de laatste minuten uh, nou ja, was Brett Jones uh, de betere. Ja, AZ uh, heeft het lastig om te winnen van topploegen. Dat, dat zeggen we dan altijd. Klopt dat? Ja, dat, dat klopt wel degelijk. Ja, de laatste tien wedstrijden tegen de traditionele top drie werden verloren. En in acht van die tien wedstrijden kregen ze ook nog drie of meer, meer doelpunten tegen. Dus het, ze hebben het echt heel erg moeilijk. En het vervelend is ook wel een beetje... AZ lijkt tegen andere ploegen wel heel erg op een topploeg. En als je de stand van de Eredivisie erbij pakt... en dan alleen de wedstrijden tegen de onderste 14 ploegen meeneemt... dan heeft hij zet, uh, 68 punten gepakt tegen ja. die teams. Ja. PSV maar 66. Ajax maar 61. Dus het is echt in die topwedstrijden dat ze laten liggen. Ja, dan moeten ze uitgerekend uh, volgende week uh, tegen Ajax. Ja, nou Gelukkig hebben ze dan toevallig onder Van den Brom daar wel een keer gewonnen. Dat lukte ze nog niet bij Feyenoord en, de, of bij, ja, Feyenoord en ja. bij PSV. En daarbij komt ook nog dat tegen Ten Hag uh, van den Brom... vier van de zeven duels heeft gewonnen. Dus er is wel degelijk wat hoop voor Talkmaarders. Nou, dankjewel voor nu, Michiel Jongsma. Volgende week dus Ajax tegen AZ. Nog even melden dat in de Serie A een topper op het programma stond. Juventus-Napoli, dat is de nummer één tegen de nummer twee. Napoli kwam als winnaar uit de strijd. 0-1 werd het en daardoor na het Napoli-koploop Juventus tot op één punt... met nog vier wedstrijden te gaan. Bijna het einde uh, van deze uitzending. Uh, uh, met de tune die u regelmatig hoort van de top 5, gemaakt door een van de bekendste dj's van de wereld die vrijdag overleed. Avicii, natuurlijk, u weet dat ik het over hem heb. Zijn Wake Me Up is al jaren de vaste tune van onze zondagse top 5. Vandaar dat we speciaal voor de top 5 van deze dag, zondag 22 april, een ereplek hebben gereserveerd. En die is natuurlijk voor de muziek van de man die zoveel mooie muziek bracht, Avicii en Wake Me Up. The darkness, by a heart. I tell where the journey will end. But I know where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 Mis geen seconde van het sportseizoen met Kanaal Digitaal op vakantie. Bestel voor 1 juni en ontvang 50% korting. Ga naar kanaaldigitaal.nl Jochem, ik heb het gevonden! Wat staan alle groepsaccommodaties overzichtelijk bij elkaar? Wauw, de ideale plek voor het hele stijl. Groepen.nl Ze zijn maar f -kustus.